Toen de man wakker werd, stond de wekker op elf uur. Met tegenzin stapte hij uit bed en liep naar de badkamer. Hij schonk een glas water in, dronk het gulzig leeg, boerde krachtig en keek in de spiegel. Ook ok goeiemorgen, zei hij. Hij zag een grimmig spottende uitdrukking op zijn door slaap verkreukeld gezicht komen en zei tegen zijn spiegelbeeld de gemeentepolitie van Amsterdam, afdeling ernstige misdrijven, verzoek bekend te worden gemaakt met de woon- of verblijfplaats van Johan Willem de Vries. Signalement ingevallen wangenbril, dragend rode neus, ongeschoren, gekleed in nachtgewaad, is sinds vijf jaar weduna en sinds twee jaar in het genot van AOW. Genot is niet rek, Oost. hij hief het waterglas, in de slaapkamer rinkelde de telefoon, hij liep erheen, ging op de rand van het bed zitten, pakte de horen en riep zijn naam. Een vrouw zei, ik ben het, wie is ik, vroeg die, want hij had geen flauw vermoeden. Hé, ken je de stem van je eigen dochter niet meer? Ach, schatje ben jij, het riep de man, je klonk zo noodlottig, schatje, er is toch niks gebeurd met Henk of met de kindertjes? Nee hoor, zei ze. Henk is drie dagen voor de zaak naar Londen en de, de kinderen zijn gewoon op school. Er viel een korte stilte. Dus uh, je belt zomaar, voor de gezelligheid, vroeg de man. Nou, gezelligheid, dat is het bepaald niet. Ik, ik moet gewoon even tegen iemand aanpraten. Ik voel me een beetje rottig, zie je. Waarom dan, schatje, zei de man. En hij dacht niet weer, schatje. Hij was op het bed gaan liggen. De stem van zijn dochter klonk mat. Nou ja, ik had vanmorgen boodschappen gedaan. Op de fiets en ik kom vlak bij huis de hoek om. En er is een ongeluk gebeurd. Net gebeurd, snap je? Anders staan er een hoop mensen omheen. Dan hoef je het niet te zien. Maar nou zag ik het wel, ik kon niet anders. Er lag een vrouw op straat met allemaal bloed. Oh, vreselijk. De stem stokte de rand van huilen. ''Ja, dat is natuurlijk erg akelig,'' zei de man. Hij nam een sigaret en stak hem aan. ''Nou, er was wel politie bijna een tijdje,'' vervolgde ze. ''Die schreef van alles op, net of dat hielp. De ambulance was er nog niet. Ik ben in een portiek gaan staan tot die kwam. Duurde bijna een kwartier, maar ik durste niet langs. Ze lag vlak bij mijn stoep. ''Ik kan nou eenmaal niet tegen zulke dingen, dat weet je toch nog wel?'' Ja, zei de man. De sigaret deed hem een beetje hoesten en daarom legde hij één hand op de hoorn. Hij dacht aan vroeger, toen ze twaalf was en plotseling naar een ziekenhuis moest met iets dat heel erg had kunnen zijn. De tranen kwamen in zijn ogen, maar dat kon ook van het hoesten komen. Wij dan nog? vroeg ze. Ja, hoor, zei hij nog even nakuchend. De... Ben je thuis nou? Ja, ik ben thuis, maar ik zie het nog altijd voor me. Die vrouw, met dat bloed en een volkomen aan puin gereden brommer, bah. En dan zit ik telkens aan de kinderen te denken, zie je? Die moeten straks op de fiets naar huis door dat stinkverkeer. Ach, kinderen zijn zo handig, riep de man. Die redden zich wel, hoor. Maak je daar nou maar geen zorgen over. En hij dacht, ze is veertig. Veel te oud om uit te huilen bij de vader. Dat is voorbij. Kom, liefje, wees nou niet zo bedroefd, zei die. Zoekend naar het stemtambre dat vroeger hielp. Doe nou. En geforceerd opgewekt, heb je niks leuks voor de boeg? Iets dat je fijn vindt? Denk daar dan aan, dan verdwijnen al die muizenissen. Weet je nog wel van vroeger? Er klonk een zucht en ze zei ja, toen ik klein was, hè. Als ik me dan rottig voelde, dacht ik, misschien krijg ik als ik thuis ben wel die Mythische doos met kleurpotloden. Zoiets, dat hielp. je hey, kleurpotloden, riep de man. Kan ze voor je kopen, hoor. De toon was er net naast. Nee, dat helpt nou niet meer, zei ze. Ach, ik sta maar te zeuren. Maar Henk is er niet en ik moest even tegen iemand aanpraten. Nou, dag papa. Dag schatje. En eh... Uh... Kop op, hoor. Hij legde de horen op het toestel, trok de dekens over zich heen en ging naar het plafond liggen kijken. De vochtvlek in de hoek begon steeds meer te lijken op de kop van een faun. Hij probeerde te registreren wat hij voelde. Het was een soort treurigheid. Die smaakte als heimwee. Zijn gedachten dwaalden af en hij viel in slaap.